Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Politieagent Derek Chauvin hoort zometeen hoe lang hij de gevangenis in moet. De agent doodde de zwarte Amerikaan George Floyd... ...door minutenlang met zijn knie op Floyd's nek te drukken. Chauvin riskeert een gevangenisstraf van tientallen jaren. Hij is al schuldig bevonden. Tijdens de zaak sprak hij kort. De broer van Floyd sprak ook, namens de familie. On behalf of my family gezondheid, me on zou On jaar zijn. me mijn van Floyd we wereldwijd tot de Black Lives matter we een man met een mes heeft in de Duitse stad Würzburg op straat meerdere mensen doodgestoken. Meerdere mensen raakten ook gewond, sommigen zijn er slecht aan toe. De dader is een Somaliër van 24. Op beelden op social media is te zien hoe de man met een groot mes om zich heen zwaait. En hoe mensen stoelen, paraplu's en andere voorwerpen naar hem gooien om hem te laten stoppen. Hij is opgepakt. Met de corona-check-app zijn in 24 uur tijd 1 miljoen vaccinatiebewijzen gedownload, zegt minister De Jonge. Toen de functie net, net actief was waren er piekmomenten van een miljoen bezoekers per minuut. Na wat problemen kunnen ook mensen die het Janssen-vaccin hebben gekregen de app gebruiken. Interneuzen in Zeeland is op een balkon in een flat langs de Westerschelde een torenvalkje uit hun eigen komen. De eerste van een nest. Het is bijzonder dat de zeldzame torenvalk een balkon uitkiest om op te broeden, zegt de bewoonster tegen Omroep Zeeland. Waarom hebben ze nou uw balkon uitgekozen? Omdat ik zo aardig ben. <laughs> Gastvrij. Gastvrij voor alle dieren. De broedtijd was bijna een maand. En nu de eerste valkjes geboren worden, gaan er nog eens 35 dagen overheen voordat de jongen uitvliegen. Ze zijn er dus nog wel even zoet mee. De moeder zit op het nest en de vader die vangt de muizen. Die komt s morgens om 6 uur komt die al aan met de eerste lading. Dus ik heb geen wekker nodig.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 Give it your best once again. Trust the rhythm of your life. Dance to your own tune. Go forward without fear. I'm <laughs> Be good and to yourself. Be consistent in your effort. You are the solution. Bangenei.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 Why not believe in me? not believe in me, me. Op jouw ZFM stand voor het ZFM Sessions. Volgende week zijn we er wel, zijn we er niet. We gaan het meemaken. Ik zeg, tot volgende week. We're going home. Doei. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.